Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. De Belastingdienst maakt het mensen met schulden wel erg lastig. Als je schuld hebt bij de dienst, houdt die soms zoveel geld in dat je niks meer overhoudt voor bijvoorbeeld eten of huur. Dat is niet de bedoeling, legt deze advocaat uit. Bij 1 januari was het dus de bedoeling dat de, uh, iedere instantie die geld int... dat hij van tevoren gaat kijken wat iemand kan betalen. Dus dan kijk je naar uh, hoe iemand woont hè, met één of meer personen... en of er minderjarige kinderen zijn en je kijkt wat iemands inkomen is. En Dan weet je precies wat hij kan missen en dat ga je dan innen. En dat had de Belastingdienst moeten doen. Als je zelf bezwaar maakt omdat je te weinig geld overhoudt, kijkt de belastingdienst wel naar je omstandigheden. En daarom zeggen ze, we houden ons wel aan de regels. Steeds meer landen zijn bezig met een vaccinatiepaspoort. Ook China, het land waar het coronavirus voor het eerst opdook, heeft nu zo'n papiertje. Chinezen die naar het buitenland reizen kunnen daarmee bewijzen dat ze zijn ingeënt. Mensen die met een vaccinatiepaspoort van een ander land, China, in willen, moeten nog wel in quarantaine. In buurland Japan maken ze zich inmiddels klaar voor de Olympische Spelen. Op 25 maart begint de Olympische fakkel na zijn reis naar Tokio. Normaal een heel spektakel, maar door corona is de start van die reis dit jaar zonder publiek. De tocht gaat wel door, daar kan je ook naar gaan kijken, maar langs de kant mag je niet zingen en juichen. Het was een tijdje geleden groot nieuws. Voor het eerst ging er een asielhond in het witte huis wonen. De Duitse herder Major kreeg zelfs een online inauguratiefeestje. Hallo en welkom iedereen naar de eerste inauguration celebration. Maar hij moet weg. Major zou iemand hebben gebeten. First Lady Jill zei al in een interview dat hij zich soms een beetje misdraagt. Ze zijn niet op de furniture. Okay. Course major. Ik zag hem op de the couch maar hij snel. Maar is. So nice. Ook de andere herder, Champ, moet vertrekken uit het Witte Huis. De honden gaan in het, naar het privéhuis van Biden. Het weer is bewolkt, vooral in het Zuidoosten, druilerig. Af en toe kan de zon zich even laten zien. Het wordt zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB.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 en Michael Jackson uh, met C.C.C. We zijn uh, aangekomen in het uh, tweede uur, uh, heren. Het uh, schiet al aardig op. Maar ik heb er vijf. Wat heb je? Nou, ik heb, ik heb vijf uh, ingrediënten voor uh, de Stamfordse geurkaars. Oh, ja. Je hebt of erover vier. nagedacht? Nou ja, ja. ja. Ja. Dat was toch de afspraak? Ja. Hij nee, okay. is niet gedaan. Ik, ik wel, een... ja. Ik, ik zeg uh, duingras. Nou ja, ja uh, de de zeelucht. He, dat, de de de dat, dat, dat is één kant van. Ja, okay, ja zeelucht. Oké, okay, dus twee. Uh, wat hebben we dan nog meer? We dachten van patat. Ja, en wat denk je van vis? Ja. Vind ik ook. Want dat is toch ja. kenmerkend. Als er een oostenwind ja. staat, uh, nou, dan kan je de vis uh, ruiken bij mij. En ik zat te denken, maar ja, dat ruikt goedkope t-shirts. Dat... Zweet. Hangt weer van de buitentemperatuur. Ja, af. precies. Ja. Verstraald bier. Ja, dat zou zeker dat Toch zou een kunnen. beetje. Ja. Uh, weet je, als, als je geur bottelt uit de Haltestraat. op uh, 3 uh, augustus. dan heb je een hoge biergeur. toch? Ja. Hm. Dus uh, we gaan nu even uit van zeelucht. Duingras, patat, vis en verschaald bier. Ja, maar toch ruik je zand ook. Dat zand, Is dat zo? Je wel degelijk, ja. Ruikt zand ook. we even ja. kijken of we hem kunnen... Misschien zijn er wat mensen, die uh, die vijf luisteraars... dat die ook nog een tip hebben. Laten ja. we dat vooral even doorgeven aan Jaap Koper. Ja, want ik ja, ja. over ja. ja, geuren gesproken. He. Ik kan me nog zo goed herinneren... dat Bouwers was nog niet gebouwd. En dus was een Midget Gold. En daar... Uh, ja. Daar was tegenover was daar een uh, witte kiosk. Mm -hmm. En die man verkocht zonnebrand en en emmertjes en dat soort dingen. En daar, als ik eraan denk, ruik ik dat geurtje weer. Dat is dat hm. zo bijzonder. Ja, het was uh, niet per definitie denk ik een, een zandvoortsgeur. Hoewel anderzijds misschien ook weer wel, omdat het tentje hier daar stond elk jaar. Het was uh, bijzonder. De nou, uh, dus de ja, de geuren gesproken. Ja, ik kan maar niet... Uh, nee? Uh, nee dat, dat, ja, ik, kijk, het enige wat ik weet... is als het bijvoorbeeld heel erg warm is geweest... en er staat een oostenwind uh, bijvoorbeeld... Ja, ja, dan, uh, dan ruik je de, ja. de vis. Dat, dat, dat is altijd voor mij uh, onmiskenbaar. Zeker Hoewel al, um, zeewier... Ik weet niet of je dat ja, wel eens uh, gerookt hebt... maar, ook, maar als, ook, er, als er een weer... harde wind uh, vanuit zee uh, staat... Ja, dan ja, uh, wind, heb ik dat ook wel eens hoor. Dus. Zeewier en apenhaar. En ook westenwind, <laughs> ja. En, en noorderwind is echt schoon water. Schoon water. Maar dan ruik je dus de zee wat meer. Ja, nou ja. dat. dat en en, en ja. wat jij zegt klopt. Ja. Zuidwestenwind, apenhaar. En dan ruik je ook... Uh, dat, ruik dat is je een, ook beetje de zilt, ja. een beetje de zilverlucht. lucht. Uh, ja, maar dan ruik je, dat je ook dat, dat zeewier. Mm. En uh, eigenlijk noorderwind, noorderwind is de beste wind die je kan hebben. Noord-noordwest is het mooiste. Want dan ruik je in de hoogovers niet. En dan komt echt de lucht schoon van de noordelijke Noordzee. Mm. Deze kant op. Mm. En het uh, was ook vroeger mooi als je... Noord-Noordwest 10 uh, had of zo. Dat toen nog wel eens voorkwam. Noordwest 10. Voor de, voor de ja, dan, dan, dan volgens mij uh, staan sta dan alleen het je, <laughs> goed hoog. Ja, ja, oh, de duinen. Niet, niet alleen dat, maar dan zit ik ook met zo'n voorstelling van... er staan alleen je laarzen nog uh, ergens de rest dan ben je weg. Ja. Um, Frank, uh, Tino is eventjes uh, uh, wat, uh, wat aan het doen. Maar ik uh, draai het even om. Uh, heb jij nog iets uh, wat, uh, wat met uh, de heilige koe uh, te maken heeft? Ja, want een hele kleine. Uh, kleine uh, niemandalletjes, Dus ja. uh, start de tune maar. de Coppers Auto Ja, dat was hem. <laughs> nou, ja, de, de, de kleine tip is... de meeste moderne auto's... Uh, die hebben airconditioning... Uh -huh. klimaatregeling aan boord... En uh, heel veel mensen denken nog altijd dat dat alleen iets is voor zomers... als het warm is, dat je dan dat ding kan aanzetten... zodat er koude lucht in je auto komt. Hmm. Maar niets is minder waar. Want je moet dat ding eigenlijk, op het moment dat het in je auto zit... moet je dat ook altijd aan laten staan. Toch wel? Er komen het altijd aan. Hmm. Want dan uh, verdrogen de afdichtingen van de compressor niet... en het blijft allemaal lekker doorstromen. Dus het, is, het moet in gebruik blijven. Dan doet hij het het langst. Dus dat is één ding... En voor de rest, ja, we hebben er natuurlijk in Zandvoort Noord nu mee te maken. De, de gemeente die, die verdomd het om die Kamerling-Onderstraat een beetje te kuizen. Ook al is dat dan tijdelijk, want ik mag hopen dat het ooit een keer gaat Ja, het gaat wel goed komen hoor. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar er zitten er een paar overdwars uh, greppels in. En ik hmm. rijd daar speciaal voor om, want ik wil daar niet door die greppels rijden. Want ja. als er iemand achter je zit, die denkt, uh, rij eens door, idioot. En ik zie als ik daar wandel, die auto's daar volgen als door die greppels rijden. En ja. de kameling onder straat in. En dan zie ik die assen stuiteren. En dat krijgt allemaal zo op zijn flikker. En ik als autoliefhebber, dat gaat me dan aan het hart. Ja. Dus zelf rij ik daarvoor om. Voor al die fusé-freters. Ja. Hetzelfde geldt voor uh, die, die speedbumps, Zo heet het. Die, uh, die heuveltjes in de weg worden. Ja, uh, ja uh, drempels, drempels uh, noem maar op. ziet je hoe hard sommige mensen daar overheen kachelen, jongen. En niet goed voor je assen, eh, dat lijkt is mij. Slecht voor je stuur richting, voor je wielophang, alles rubbers krijgt op zijn flikker. Maar goed, aan de andere kant is het zo... dat heel veel mensen rijden in een lease-auto... en die interesseert het geen flikker. Of dat nee. nou kapot gaat of niet, want die brengen hem gewoon weg. Ja, Zelf heb ik dat niet, want ik heb altijd wel een beetje respect voor techniek. Ja. Dus ik probeer het, ook al is het van een ander... wel altijd netjes te houden. Ja. Dus uh, ja, en dan uh, de laatste tip... Uh, die ik uh, wil meegeven... is heel veel mensen remmen af op de motor... Mm -hmm. Maar je kan beter zo'n ding in ze vrijzetten En dan gaan je hem laten uitkoosten, zoals we dat in Amerika noemen. In Amerika is het trouwens verboden om te koosten. Als je, je afremt op je motor. Ja. Dan uh, heb je heel veel druk op je lagers en alles. Dus uh, je kan beter dat dingen in ze vrij zetten. En meer remmen dan dat je nou op je motor afremt. Een paar remblokken zijn makkelijker te vervangen dan een koppeling. Dus, uh, en dat doe ik zelf ook. Ik laat hem altijd lekker uitrollen. En je ziet sommige mensen ook gas van stoplicht naar stoplicht rijden. Mm -hmm. En dan denk, ja, weet je, een beetje nutteloze, nutteloze acties, vind ik dat altijd. Maar is dan je auto, dat vraag ik me dan altijd af als je hem in ze vrij zet en je laat hem uitrollen, is hij dan niet meer bestuurbaar, of wat dan ook? Dat is heel huh. goed dat je dat zegt. Ja, want inderdaad, dat karakteristiek... soort verhalen krijg ik ook te horen. Ja, je ja. moet hem nooit in ze vrij zetten, want ja. dan heb je geen controle meer over je, je auto. dat klopt. Je moet het uh, niet in een bocht doen, want je moet altijd wel een beetje de controle erover houden. En als je op een recht stuk zit, dan maakt dat helemaal niet uit. Maar het is, klopt wat je zegt. Je hebt er. Uh, je bent een goed deel van de controle over de auto kwijt... op het moment dat de aandrijflijn is uitgeschakeld... doordat hij in zijn vrij staat. Dat klopt ja. helemaal. Ja. Maar dus goed, het... als je daar dan maar van op de hoogte bent... dan uh, is dat niet zo erg. En dan ja, maar... automatische versnellingsbakken... ook gewoon in zijn drive laten staan altijd. Niet in zijn vrij zetten. Tenzij je 20 minuten voor een open brug staat. Ja, dan. Maar gewoon altijd in zijn drive laten staan. doen ze in Amerika ook. Die, zetten, die Amerikanen zetten de ding één keer in zijn drive... en die staat gewoon de hele dag zolang ze rijden... staat het ding in zijn drive. Ah. Dat is beter voor de versnellingsbak. Dus, nou ja, zo eigenlijk wat. Uh, Korte, weet je, uh, de. Uh, je weet wel over ja. het uh, fijne gebruik van vierwielen en een stuur. De heilige koe. Ja. De heilige koel. Uh, ik denk dat het even tijd is om een stuk muziek te draaien, want Tino is nog even bezig. Dus, goed plan, ja. Dat lijkt mij een uh, goed idee. Doen we met Earth and Fire. autonieuws al gehad, blijven nog over. De kijkbuis en de filmtips. Oh, uh, wacht even, ja. Want die ja. hebben we natuurlijk ook nog. Kijken. Ja, ik, had er nog ik vond er een ander leuke... Heb je wel eens in de cel gezeten, Frank, of niet? Ja, ja, ja een, een Ja, ja toch, je je toen, voor je Toen je de vader van ja. Ger je op ja. halen voor ja. de dag zitten. jij ja. Ja. al vast gezeten? Ja? Uh, nee, gelukkig niet. Nee, ik, ik, ik wel. Uh, oh ja, dat, jij ja wel. Al ja. politiebureau hier op de Hoge Weg. Omdat ik het politiebureau ja. met eieren had bekogeld met een paar vriendjes. Maar Ach, okay. dus ik heb dus wel wel een, een half dag uur in de, de Koude Horn gezeten in Haarlem. Ook oh echt? Ja, ook ja. nog? Ja. Nou, maar ik goed, termijn, echt, ik geloof dat ik twee keer in de hoek. Ik heb één keer in de hoek moeten staan op het politiebureau. Dan ja. moet je tegen de verwarming aanstaan bij dat wasbakje in het oude politiebureau. Ja, ja, moest ja. je in de hoek ja. gaan staan. Belachelijk. En ik heb één keer in de cel gezeten. En dat deden ze eigenlijk alleen om het af te schrikken. Ja, ja, ja. Met een aantal vriendjes, uh, helaas een aantal zijn in Peter in Vincent Rugebrecht. Een aantal gasties hadden wij gewoon het politiebureau met eieren bekogeld. Waarom? Vraag je ja. niet? Ja, weet ik veel, maar het nee, was leuk. Jeugdige baldadigheid. Jeugdige baldadigheid, zou ik maar ja. zeggen. Ja. Maar goed, dan, dan, dan, dan werd je gewoon weer naar huis gestuurd. Maar ze hebben nu natuurlijk allerlei nieuwe dingen. Je hebt bureau halt. En, dan, dan. Ja. en nu las ik dat ze een, een, een theatergezelschap. Dat is een taakstraflocatie geworden. Dus dat betekent dat jongeren die wat hebben Uitgespookt, die moeten nu als straf een, een theatervoorstelling gaan maken. Oh, oké. Okay. Ja, luister, ik ben echt heel liberaal en doe gaan we. Maar dan denk ik alleen maar bij mezelf: wat schiet. Wat schiet ik ik ze hoef niet voor mij geen wasknijpers te gaan maken. Maar wat schiet je er nou mee op? Dat als je. Uh, ik weet ook niet wat voor jongens dat zijn, hè, maar nee. op het moment dat je een oud vrouwtje van de tasje hebt beroofd. Ja. Oké, okay, dan gaan we dat nu even uitbeelden met z'n allen. Doe ja. lekker normaal, ja. man. Is ja, het een ja, beetje te ja, slap dan? Ja. Vind je het een beetje een zachte, helemaal ja, te maken, stinkende uh, wandel en ja, dat, dat soort ja, dingen? Ja, maar dat is het ook. ja. ja. ja, ja dat zijn ja, geen ik enkel dat soort dingen. dingen. Ik vind ja. ook echt dat je mensen moet begeleiden en uh, dat je mensen moet helpen. Ja. Dat zit natuurlijk de kinderen gewoon een beetje. Nou, ik vind ook sommige ja. vormen van criminaliteit, of sommige daders, daarvan denk ik, die hebben zo'n afwijking, zijn niet meer te resocialiseren Nee. Wat jij net zegt, als je een uh, oude dame uh, berooft ik weet niet en, dat ze mishandeld zijn nee nee maar in, in zijn algemeenheid ja. weet je want Mitchell die komt als maar dat soort uh, verhalen wisselen we ja. van gedachten strafrechtadvocaat wisselen we van gedachten over dat soort dingen en dan uh, hoor je wel eens dat er dus in Amsterdam Noord was een zaak van uh, twee figuren de een belt aan bij een hoogbejaarde man en tegen die tijd die man in de gaten dit is geen zuivere koffie en die deur wil dicht doen nou klassieketje dus staat die andere aapje ja, ja, ja. staat al binnen en die werken die man tegen die grond en die mishandelen die man zo tot hij uh, ten einde raad zijn pincode en zijn pasprijs geeft. Ja, ja. Nou, uiteindelijk hebben ze die lui weten te pakken en die krijgen dan 18 maanden. Nou, ja. daar gaat natuurlijk geen enkel signaal van uit. Ja. En ik snap wel, hè, want het, toen de tijd in de 70 jaren weet je ook, had je de Cornet en die mensen ja. zeiden en er zijn nog mensen de mening toegedaan, uh, gevangenisstraf lost helemaal niets op. Ga nou niemand vastzetten. Prima. Ik, ik wil ook wel in eerste nee, instantie. wel ik geloof, ik ik, told, I, dat, Ludwig, hoor, geloof ik echt wel in de ja. socialisatie In sommige gevallen. Ja, in sommige, ja. pre pre precies. Weet je wel, maar het is. Als je pretendeert uh, in een rechtsstaat te wonen. dan moet je ook het slachtoffer juist a priori. het idee geven dat. oké, okay, als er mensen zijn die zich niet kunnen gedragen in die samenleving. dat die heel eventjes uit die samenleving worden verwijderd. En of dat dan verder nog ja. een traject komt. Prima. Weet je wel, maar veel te Nee, maar er wordt kraften, vaak. Kijk, ja. er wordt vaak. dat ze in Nederland te zacht straffen. Dat is niet zo, hè? Nee, nee, is nee, dus, nee, Levenslang is bij ons ja. echt levenslang. Geloof ja. me nou. Ja. Dus de straffen nee. zijn echt niet zachter. Alleen dit. Ja, godverdorie. Het hangt Alleen, van de, de kaas. Komt, komt, ja. ja maar, dus ik ja. weet niet of het, of het om jongetjes gaan... die bij de melkboer hebben ingebroken... en nee, hebben gestolen. Ja. Dan gaan we daarna een theaterverstellingje nee. over maken... dat dat niet lief is. Nou, nee. Dat kan. ja. Maar ja, uh, ik weet dat niet, maar ik vind het zo'n beetje gek. Het van? is ook een heel moeilijk onderwerp. En daarom is nu die discussie over... Hè, enerzijds zijn er mensen die zeggen... je moet de taakstraf uh, volledig afschaffen. Anderzijds, en er, daar voel ik ook wel wat voor... zijn er rechters die zeggen, we willen... Goed, goed, goed maatwerk kunnen blijven leveren. Ja, ja, ja. Dan kom ik op jouw verhaal. Afhankelijk van het, ja. de overtreding of de licht zelfs. Maar wat leer je van papierprikken, uh, ja. nee, nee, nee, nou, Niks, papier. ja. niks. Uh, papier. uh, maar even Eens. daarop aanhaken. Dus ja. Ik zat zondag uh, daar ook uh, even naar te kijken. naar Het uh, programma Buitenhof. En daar zat de voorzitter van de rechtspraak zat daar, uh, Ja, dat heb ik ook gezien. En ja. dat, uh, dat die zei ook, ja. wat, er, uh, wat Tino net zegt. van We zijn toch een van de landen die... Vrij streng straffen. Met, dat is straffen echt. Dat gelul. Ja. ja, dat ja, is een heel ruim begrip. Je krijgt allemaal ja, een goed. televisie op je ja. kamer, jongen. Ja. Ik weet niet of iemand. Ik heb ooit een ja. uur in de cel gezeten. Ja. En toen ja. kwam het op me af. Dat is gewoon niet fijn hoor. Niet nee. even nee. voor mij aan het zitten. Nee. Nee, nee maar als jij een. Uh, je krijgt pas een, een, een bed in een celletje. Althans, dat was in mijn tijd zo. Ik moet nog steeds. Op het moment dat je langer dan 24 uur daar moet verblijven, dan krijg je dus een, een bed en een dekentje en een ja. kussen en alles. Ja. Maar wat wij hebben meegemaakt, dat was dus officieus een werkdag, 9 uur of 8 uur. Ja. Maar dan heb je helemaal niets. Dan is het gewoon allemaal beton. En dan ben ik het met je eens dat je dus uh, daar gewoon slecht zit. En na een uur al begint te balen nee, van het shit. Dat, dat jij maar, niet naar of, buiten kan lopen op het moment dat je krijgt mensen die, ja, die houden of, er echt een tik aan over. Hè. Dat noemen ze een liktik. Ja. Uh, is, uh, de, de, de, de, de maar als je het vergelijkt met andere detentiecentra... dan zit je in Nederland natuurlijk geramd. Hm. Ja, ik. Dit, laat laten we het anders zeggen. Als je in India aan de cel komt, dan Precies. moet je stapelen... Ja. en dan lig nou, je in de ja. Ja, uh, ja, Dat is maar. Dan ja. nog. Ik geef het je te doen. Zit is ja. niet leuk. Nee. Goed. Maar we zullen het even over televisie -tip. Ja, lijkt mij een goed plan. Schrijf je mee? Ja, gisteren toevallig heb ik er nog één gezien... die voelt wel grappig, maar dat is bij RTL 8 geweest... Karen Brockovich hebben ah, dit keer gekeken. Broc ja, dat ja, vond ik, vond ik nee, fantastisch, ja, ja. een fantastische ja. film. Karen Brockovich ja. een prachtige film met Julia Roberts. Ja, ja. Dat is een meesterwerk. Ja. Ja. Toch about de werk. Vanavond, jongens, om vijf voor half negen. Als je hem nog niet gezien hebt, dan weet ik niet waar je geweest bent... de afgelopen dertig jaar ja. 20 jaar. Uh, Force Gun. Ja, ook. een ja, werkt ja, hij al ja. Als je die niet gezien hebt, zes Oscars van Robert Zemeckis. <laughs> Documentifilm, uh, ja. ja. Ja, het verhaal van de man met laag IQ. En die vertelt zijn verhaal van nog een bankje in het park. Als je... Als je voor, nooit like a box ja, ja, ik heb hem een keer gezien, maar, maar ik ga hem wel voor zitten. Dus, ja, uh, ja. Heb je nou, ja, ik heb film. hem gezien. Ik ja, vond het een deze film. Deze film kun je makkelijk nog een keer kijken. Om ja. half negen vanavond. Ja. RTL 8, hè? Uh, weet ik niet. Ja, 8. RTL 8. Oh, okay. ja, ik heb right. het al in de aankondiging okay. gezien. Dus heel goed, En dan hebben we vanavond, tegelijkertijd, The Kingsman. Met Colin Furt en Taron Egerton. Die jongen die ook Elton John speelde in die film. En Samuel L. Jackson. De Kingsman, dat is een soort okay. uh, ja, spionage-achtige Kingsman. Er zijn er twee van. Ja. Het is eigenlijk een beetje een actiecomedy. -com uh, een jongen begint op spoor. Zijn vader was onderdeel van een geheime service, de Kingsman. Dat zijn een soort James Bond-figuren. Uh, en die, uh, die neemt ons de hoede, uh, Colin Firth neemt ons de hoede. Dat is een, een leuke film. En er komt, uiteindelijk komt daar woensdag, dus vanavond op Veronica om half negen. En woensdag komt dus vervolgens de Kingsman, de Golden Circle... Waarin uh, ze zogenaamd gaan samenwerken met de Amerikaanse tak. Daar zit ook Elton John weer in met een, uh, oh. een gastrol. Waarschijnlijk <laughs> omdat hij die, die Terran Eckerton die de hoofdrol speelt, kent. Nou. Dat is een heel grappig verhaal. Die jongen die vertelde op een ook dat dat hij moest Elton John spelen in de film uh, over Elton John. En toen werd hij bij hem uitgenodigd. En toen zei die jongen, ja, het is toch een beetje gek. Ik ben dan wel eens acteur, ik heb veel meegemaakt. Maar dan word je s'nachts wakker en ik, had trek, ik moest wat drinken. En dan sta ik ineens in de keuken van Elton John een pak melk open te maken. Dat was toch een beetje gek gevoeld. dat snap ik ook wel. Een beetje een gek, uh, gek idee altijd. Uh, dus dat is de Kingsman uh, op dinsdag. En uh, vanavond ook op net vijfde Proposal. Uh, dus er zijn om half negen best drie goede films. Uh, Forrest Gump, The Kingsman en The Proposal. Nou, take anyone you like. Uh, dat is een, uh, meer een romantic comedy achter op Net vijf. Dat zal je vrouw oh, leuk ja, vinden. Ja, ja de ja, Proposal. Ja, ja, ja, ja. Met Ryan Reynolds, ja. die ook Deadpool speelt. En Sandra Bullock. Uh, en zij wordt uitgezet naar Canada als ze niet trouwt met een man. En ze heeft haar assistent gedwongen met haar te trouwen. Nou, daar <laughs> geeft ze allerlei voorwaarden in. Is gewoon leuk. Ja. Ja, niks aan de hand film. Prima de luxe. Uh, dan... Als je uh, uh, uh, op donderdag uh, een prachtige Vietnam film We Were Soldiers... op SBS 9 met Mel Gibson... als je van Vietnam films houdt, We Were Soldiers. Die heb ik ook gezien, uh, Tino. En het is een, dat is een uh, hele mooie, ja, eigenlijk, nou, een mooie film, maar het is een indrukwekkende film. Indrukwekkende. Gaat over, uh, ik weet dat het gaat over een commando die zich terugtrekt... in een soort moment van dal en dat ze daar uh, stand moeten houden. Dat ja. is een beetje in het kort uh, het uh, verhaal. en het is de, hoe, hoe heet die? We Were, Soldiers. We Were Soldiers. Ja. Half 9, ik, ik heb hem ja, 9, gezien. 9, donderdag. Als Goeie je gezien. gek wil doen nog je je blijft lang op... moet je hem half, uh, half 1 op hem half één heb hem gezien. Ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien. Ik heb Netflix tot slot. Uh, Ik heb afgelopen week heb Ik heb uh, gezien. Ik burden gezien. Wat een prachtige film is. Uh, uh, burden als in uh, B-U-R-D-E-N. Waar gebeurt verhaal over een uh, trailer uh, een man die heel hoog in de Kloetloe Slen-orde uh, uh, zat, met puntmutsjes en alles? Uh, en uh, die wordt verliefd op een vrouw en die vrouw die komt in contact, met haar kind speelt met een donker jongetje. En uiteindelijk komt hij tot inzicht dat het toch niet helemaal normaal is om brandende kruisen bij zwarte mensen in de achtertuin te zetten. En hij komt tot inkeer en uh, hij wordt helemaal uitgespuugd door de KKK's. Waar gebeurt verhaal? De ja. KKK spuugt hem uit. Uh, en dan wordt hij opgevangen in het huis van een zwarte dominee. Ja. Wiens, wiens zoon zijn slaapkamer beschikbaar moet stellen aan de man die hem het meest haat. Dus dat is echt wel een indrukwekkend Burden heet Het is een is Prachtig indrukwekkend. Uh, en dat geeft even aan, het gaat over een verhaal in begin jaren negentig. Uh, dat in een klein dorpje in Amerika de mensen van de Kloekoesten een souvenirwinkel begonnen. Met daarin uh, uh, uh, souvenirs zoals een pennen van. Uh, uh, waarin je kon zien hoe je bij zwarte mensen... een brandende kruis in de tuin kon zetten. Nou, dat is gewoon echt nog niet zo heel lang Geen geleden. Dan kon je gewoon een winkeltje begonnen... beginnen met Klu, -Klu slen ja. Dat is echt best wel een <laughs> ja. krankzinnig idee. Ja. Maar goed, inderdaad Burden op Netflix. En wat ik ook interessant vind... dat is een beetje een andere uh, serie. Dat is een serie die heet Murder Among the Mormons... Ik weet niet of je de Mormonenkerk in ja, Amerika nou, hebt. Ja. Ja, het Boek of Mormon het is natuurlijk die mormonen. Mijn zoon was in Amerika, die, die is 134 keer aangesproken. Of nee, die was op reis door, Mormon, door die mormonen. En die probeer je dan een beetje aan boord te helpen met de Boek of Mormon. Ja. Die blijven je ook bellen. Een dus soort vriendelijke in je hoofd. Ja, het, het vriendenhoud ja. Echt gaat, ja, ja. vriendelijk het vriendelijke in je hoofd. Maar het ja. voet zit overal tussen ja. de deur. Ja. met de mormonen, want we willen je ja. allemaal aan boord heisen. Ja. En dit gaat over, een, uh, uh, over het is een krankzinnig verhaal over binnen de mormonenkerk zouden er documenten zijn ontdekt... waardoor dat hele geloof op ze... Uh, op ze, op ze dus dat Boek of Mormon is geschreven ooit. En er dus kwam een brief naar voren... waarin staat dat die man geen ontmoeting had met de Heilige Geest... maar met een salamander. Hallo, bent u daar nog? <laughs> dus dat, waardoor dat hele geloof, weet je wel... dat ja. wij nu een brief zouden krijgen dat Jezus Christus nooit bestaan heeft... en dat het gewoon een, een verzinsel is geweest... dan ja. gaat er een kerk omvallen. En dat is in dit geval ook een beetje het geval... Ja. En wat er dan gebeurt, een bomaanslagen, het um, verhaal. Murder okay. among the Mormons. Oké. Okay. Het is een beetje langdradig, maar je moet hem wel, Hij heeft echt wel heel tof, zie Murder among the Mormons. Het is een serie, is het dus? Ook een serie. Ja, het is geen film. Ja, het is vier keer veertig minuten. Je, jij bent gepensioneerd, je hebt tijd. <laughs> ja, en zitten. ik heb er op een van die geen geduld voor. Ja, wel joh. Ja? Ja, joh. Een gewannelijke je, je hoort net dat het <laughs> wel zo Een lekker <Gewandelijker> voor <laughs> als je die, Wat je moet doen, kijk alleen die eerste aflevering... en dan kun je, ja, okay. je zelf zien of je twee ook was Ja, net als met KC de Papel. Ja, ja Kaas de Papel ja. ben je ook ingevlogen. Ja, maar dan ben ik uiteindelijk ook afgehaakt. Nee. Ja, nee. oké. Okay. Maar dat zijn ook gaat wel het neer heen, Ja, het gaat nergens me heen. Ja. Uh, zullen we nog even een stuk muziek doen like uh, mijn vrienden? Want dan uh, dat doen we dan met uh, Supertramp. Dat lijkt me wel een uh, hele toepasselijke, want we kunnen erbij dromen. Bij al die kijkbuis- en filmtips. Zeker. Um, zullen had je, had je, je nou mag? weer zwarte koffie gedronken, dan ga ik niet achter jou de trap op hoor. <laughs> <beetje aan kijken. laughs> so. uh, ik, ik, ik zit even te kijken naar jou Tino. Zullen we de, de column van ja. deze week er maar even bij gaan pakken? Laten doen, ik dan... krijg je een hoop geld voor uh, dus. Uh, ja, oké. Okay. De column van Stijl. Onbeperkt.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 I was born a nomad I never thought I'd ever go It was a shit ship I, I didn't know what it could do But suddenly I broke my cocoon I've built up strength and I sleep. Weer iets uh, vertellen over dit uh, K-nummer. Uh, want uh, zij komt uh, uit de buurt tenminste. Ze woont uh, tegenwoordig Prachtig. in Haarlem. Maar zij komt... Oorspronkelijk uit Groesbeek in de buurt van Nijmegen. Dat is een beetje jammer. Is op een gegeven moment uh, haar opleiding gaan volgen in Rotterdam ja. bij de Codarts. En uiteindelijk is ze blijven hangen aan een, een of andere instrumentalist in Haarlem. En uh, ja, dit even. is het laatste werk van haar, Nomad. En dat gaat daar eigenlijk ook eigenlijk over, hè? van het bestaan Maar ze voelt zich toch overal Mooi waar ze ja. thuis... Uh, Mooi nummer toch? Zeker. Voor kalm, voor kalm voor is, hoor, en ik, Hoe zou het ruiken in Groesburg? Uh, ik, ja, weet ik niet, ja. maar uh, ik voeg nog even eraan toe. Ik denk dat Lassette, want dat is de dame waar ik het over heb... Een, ...toch een goede toekomst tegemoet gaat. Want ze is al onder de raden gekomen bij de grote uh, landelijke netwerken. Ja, Goed. maar vergeet nooit wie er alles <coughs> gedraaid heeft. Ja, Pie Koper... <coughs> Uh, uh, uh, een ontdekker oh. van alle grote. Ja, mijn carrière is ja, dus begonnen bij Jaap. Ja, ik hoop te zeker. Ja, ja, ja. Ik weet het nog ja. goed, beste. We begonnen eigenlijk met een puntnummer ja. met Jaap kopen. En ja, dan het ging het de Sky High. <laughs> Ah, okay. Maar Boar. ja, ik bedoel... Chef uh, Special en Night zijn hier ooit uh, geweest. Dus zeker, ik bedoel... Uh, dat zijn ook... ook uh, geweest, ja, ja. ja, ja. Bruce Springsteen, Prins... Die zijn er ja. ook allemaal uh, die, uh, wat, die ik, die denk, wat hoor je van hun dan <laughs> nog, weet je wel. Ja. Die waren geweest. Dat is ook een betere carrière gehad. Uh, uh, uh, nou, laten we Donner Summer... met uh, Chef van Oekel noemen. Hè? Ja, ja, ik bedoel, ja, dat is ook zo'n voorbeeld. Dus, ja. uh, Fantastisch. Ja. Hey guys, hebben jullie uh, uh, ooit gehoord van Hercleon? Heracleon? Nee, Hercleon. Dat nee. Zeg maar niks, ik ken wel, wel heel Maar je bent Leon, niet maar dat... heel goed in je materiaal innovatiegroepjes, heb ik een beetje. Dat is oh. correct. Ja, toch? <laughs> ja, dat Hoeveel klopt. materiaal innovatiegroepjes ken jij, Frank? Ja, om heel eerlijk te zijn, niet één. Niet één. Okay. Nee. Nou, dan ga ik je er één, dus Herk Leon. Herk Leon. Ja, ja, en dat is wel fijn, want die heeft iets uitgevonden. Uh, die had al namelijk uh, zelfreinigende sokken bedacht. Zelfreinigende ja, en, sokken, geloof ja, <laughs> dat dan nog? En ja. Ja. Uh, t-shirts en lakens. Eh. Uh, dat heet Kribi, de lijn die ze uit. Het is een bacteriebestrijdende stof. Dus dat betekent dat je gewoon uh, sokken, zelfreinigende sokken, uh, kun je aantrekken. Okay. Uh, en dat is het. Die hoef je alleen maar uit te hangen, niet meer te wassen. Ah. Het vernietigt de bacteriën en het blijft schoon zonder te wassen. En nu, dus een bedrijf uit Minnesota, hebben ze het volgende: het schoonste ondergoed ter wereld op de, brand, op de markt gebracht. Uh, het zelfreinigend ondergoed. Je kunt wekenlang, maandenlang uh, je onderbroek aanhouden zonder dat het stinkt. Hoe fijn is dat? Ja, maar dan ja. heb je ook gelijk die, ja, die ruur meteen ja. uh, te ja, pakken. Maar hoe, nee, maar die is ja. niet hoeven. Het ja, maar, een maar hoe zit het dan met skidmarks? Die verdwijnen dan ook? Die, eten die bacteriën eten die skidmarks ook? Zie ik eruit of ik het zelf een zelfrijdig onderzoek heb uitgevonden? Nee, maar omdat je erover iets aan het lezen bent. Ik ben, neem aan. Dus, ja. A, sowieso. Moet je goed vegen? Laten we daarmee. Ja, dat uh, ja. is, ja. is niet voor proppers. Dus niet voor proppers. Proppers zijn opsloppers. Vergeet het maar, Maar, nee, maar ik denk. Te weten dat het ook zelf reinigt. Al ik denk dat als je een goede Skidmark in je broek hebt. Ja. Of het, dat is wel een goede vraag. Zo is dat contact. We kunnen even contact opnemen met het bedrijf. als je een kleine halve boeboewakka doet. Ja. <laughs> dat je een klein, <laughs> een klein ongelukje krijgt. Ja. of het dan ook reinigt. in de woorden van stuit spreken: vermoeiende bruine mat in je broek. Ja, ja een klein ja. ingewikkeld ja. dingetje. Ja. Reinigt dat dan ook? Ja, precies. Dat is wel handig om te weten. Het zelfreinigende vermogen van uh, ja. de mens. Uh, in... ja, maar, dan maar ja, misschien als de geur weg is... dan is het misschien smorgens wel makkelijk... dat je ze nu geel voor en bruin achter... Ja, precies, en met... je omdraait. Ja. <laughs> ja. Met, met aankleden ja. makkelijker. Dat je meteen zo'n één oog op slot je ook een geel oh, ja, dat moet voor... Het zelfreinigende sokken vond ik als zo'n gek verhaal. Ja. Ik bedoel, hoezo dan? Ja. Ga je dan, als je gaat hardlopen in de duinen met, uh, met ingewikkelde uh, gymschoenen aan, dan wil je ze niet uittrekken. Had, dus. Vroeger had je die gevreten nee. in, je, in, je, in je schoenen. Ja, Die bestaan nog steeds natuurlijk. Bestaan ze nog? Ja, nee, ja, ja. dat, dat mensen met echt stink zweetvoeten. Die, ja. Uh, ja, ik, heb dat, ik heb nooit transpirerende voeten. Nooit zweetvoeten. Behalve als ik in van die uh, gimpen, gimpen ga lopen. Dan is het echt klaar. Ja, dat, ja, dat snap ja. ik wel. Moet helemaal ja, dat snap ik. Ik moet, ik moet denken aan een, aan een herhalingsaflevering van uh, Marriage with Children. En dan zaten ze op een gegeven moment, die die zaten op een gegeven moment in een restaurant, konden ze de rekening niet betalen. En op een gegeven moment zegt zijn vrouw, uh, El, trek even je uh, schoenen even uit. En op een gegeven moment uh, werd hij de schoenen uitgedrukt. zo Die schoenen, nou, iedereen weg natuurlijk. Vanwege de geur. En op een gegeven moment wat liet ze een sok achter in het... <lacht> dat vond ik ook zo briljant, maar goed. Ja, ja en dat, dat was, moest ik, dat moest ik moest aan denken. Ja, ja, ze bedenken wat. Ja, maar ja, dat zweet, maar even, even terug naar het zweet. Het zijn, ik, ik had een oud collega, die, had die, die zweet niet. Hm. Dat, ze, die wat ligt sporten, dat dan aan? In, ja. Ja, dit is volgens mij een van de afwijkingen Dat heet, uh, bij me weten, anhydrose. Maar je hebt zweet nodig. Dus die kan niet in de sauna gaan zitten? Nee, nou, hij kan wel in de sauna gaan zitten, alleen hij zweet niet. Maar ik neem aan... Dat we dan op alle manier, wordt, want zweet is een manier om af te koelen. Ja. Waarom ja. zweet je? Omdat je lichaam afkoelt. Precies. En daardoor gaan die poriën open. Ja. en dan zetten wij zweet af. Maar als je niet kunt zweten, kun je ze dus ook moeilijk afkoelen. Maar hij doet, hij sport, hij schaatst. Hij, dus dat dus, is nee, Maar dan heeft het ook zin om, om, uh, om dat ondergoed te kopen. Want dan is je niet zweet. Uh, nee, ik je ook geen, geen, geen, nee. geen, geen, geen balbroei of uh, nee, precies. moeilijke sokken. Nee. Nou ja, dus dat. Nou, ik vond het wel interessant. Uh, maar ik ga het ook even uitzoeken nu, denk ik. Het ja, gebeurt dus misschien best wel weinig uh... een ondergoed als je daar een. Uh, ja. Inderdaad, dat ik heel terecht maakt. wat een hele slimme opmerking is. Als je een skidmark hebt. Ja, dat vind ik interessant wel. Uh... Ja, ja, misschien uh, ja, als die bacteriën, die skidmark... dus uh, de restanten van de Vecalië, zeg maar, ook opsnoepen. Nou, dan, als je dan een flinke vermoeiende bruine mat in je broek hebt, dan, ja. dan gaan die bacteriën die lopen boerend door je onderbroek. Ja, zo veel toch in de categorie boeboewakker wakker zitten. Ja. <laughs> uh, dus ja, dat meest voortgaan toch, dat is meestal wel interessant. Uh, is dat ik, ik heb wel eens, vroeger heb ik wel eens, uh, zout in de, als, als mijn leraar wegliep, ik zat vooraan de klas, heb ik wel eens zout in. In de koffie of in de thee van een juffer ja. of een meester. Er waren grapjes. Die haalde ik uit op school, toch? Kattenkwaad. Kattenkwaad. Ja. Nou, is in Ghana is die gingen van een onbekende met een klaslokaal... de namen van drie leerkrachten met ontlasting op de, op de muur geschreven. Ja, dat, is ook, uh, dat kan dus ook. In ja. ja, plaat van een beetje saus in de ja. thee. Dus dan kom je terug en dan staat op de deuren... de ramen, diverse klaslokalen... Uh, het dus... Uh, uh, ja. stond de naam van de leraar op de, op de muur. Mm. Met kakage. Karkage. Maar ja. daarover gesproken nog even terugkomend naar uh, vliegbewegingen. Waarom zijn die, uh, die kisten van uh, de PIA en uh, Indian Airways? Uh, waarom zitten die toiletten ook vaak onder de stront? Het heeft ook iets met rites te maken of wat ook dat die lui daar de boel ondersmeren? Wat is dat verhaal daarbij? Dat kan ik je vertellen, Bo maar dan moet ik je daarna vermoorden, Frank, omdat ik een van de weinige mensen die dat weet. Uh, Jaap, je bent getuige ervan. Hè? Jaap, uh, dus, uh, Jaap, uh, Jaap koop ik af? Dus als een inspecteur <laughs> Vluimscher ja, ja. komt, dan moet ik hier gaan getuigen dat Frank uh, ik over. Nee, Op een, een dinsdagochtend uh, is het in <laughs> weet. En laat ik dan voorzichtig zeggen. Dat, dat, dat daar uh, de, de, de hygiëne iets anders is dan bij ja. ons. Voorzichtig gezegd. Hmm. Uh, dus dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat met welke hand. Weet je, dat was toen ja, een Je eet met je rechterhand. wat je veegt met je linkerhand. Ja. Dus als je met je... Ja. Ik zat met mijn linkerhand te eten in India. Dan kijken mensen me aan. Alsof ik, wat een viezer ik ben jij. Want de vet ja. je je kont mee af. Dus dat ja. is best wel een dingetje. Maar uh, meestal is het, natuurlijk, uh, is het een gat in de grond. Dus deze mensen zitten in veel gevallen gewoon gehurkt. Ja. Uh, nou heb ik de laatste keer dat ik gehurkt op een uh, Europese wc zat. Met of zonder vlonder doet er niet toe. <laughs> dat is een hele tijd geleden, want ik zou niet weten hoe. En dan lijkt het me ook lastig mikken. Als je boven een ja. wc uh, uh, gehurkt gaat hangen. Want zij zitten meestal boven een gat in de ja. grond. Ja, het zit, zit, zit echt aan de muren van het vliegtuig binnen en zo. In de, in de, in de, de cabine. Ja, maar dat is ook gewoon feestelijk. Je bedoelt een bange Dalmatie hier op de... Op, eh. Ja, ja. Een ja. bange Dalmatie is gewoon ook feestelijk. Het is gewoon, uh, mm. ja. gewoon even dus, laten zien dat je er geweest. Nee, geen idee, man. Nee, het is gewoon heel niet heel goed heel kunnen mikken. Dat is ja, nou ja Hallo. Ja. Ik weet niet of jij wel eens goed India's eten gegeten met, uh, met drie pepertjes. Nee, waarom ga ik, ik niet in je, India? Je, ook een Japanse nee. vlag in je broek hangen, ja. als je niet uitkijkt. Ja, ik weet dat uh, op Schiphol, die, uh, daarom haalden ze op een gegeven moment uh, de, ook die toiletbrillen eraf. Elke keer als ik uh, naar zo'n urinarium ging, of naar de, de, de pot, als de urinaria bezet waren. dan zag ik van die uh, voetstappen ja, op zo'n porselein. Die gaan dus echt opzitten. Ja. Op dat dat ja. is waarom. Uh... Ja. Waarom ze het moeilijk... Uh... En zo kon het gebeuren dat uh, een uh, oud collega van mij, die zijn vader werkte in de toenmalige industrie uh, in Twente, textie textielindustrie, toen dat er nog was. En daar werd op een gegeven moment de mensen bij elkaar geroepen. Er kwamen dus uh, werknemers uit andere landen en die hadden dus een ander gebruik ten aanzien van de bubuwaka. En uh, dus er uh, was een aantal toiletten, was verbouwd tot van die voetstaptoiletten uh, met zijn gat ja. erin inderdaad. Maar we, sommige van die gasten hadden het niet helemaal goed begrepen. Op een gegeven moment kwam die vent daar binnen... En die ging dus op zitten. Die zag ineens twee benen onder ja. de deur uitsteken. Die ja. zet dus boven dat gat gaan zitten. Hij deed, dat zal wel, ik weet het niet. Maar. Dat, zijn die, dat zijn die Franse toiletten waar ja. je op moet gaan staan. Ja, ja. Dat is dat zelfs wel ja. Maar Op het moment dat jij boven op een wc, bril, op een wc gaat zitten... In, ja. in een bewegend vliegtuig... en je doet en je, en je ja, een slagverkuisje... Ja. dan moet je moeilijk... Het is moeilijk mik, hoor. Ja. dan neem je een stukje van de muur mee... als ja. je de bril omhoog... Sprinkel, sprinkel shit. Ja. Ja, dus ja. dat. En we hebben een lekker praatje bij we weer. Ja. Nee, Zullen we dan toch maar weer eventjes een stukje... Ja, ik heb hem niet meer te Ach, weet je, nou, ik, ik, ik vind deze ook wel goed hoor. Draaien is ook heel moeilijk hoor. Ja, ja. Colby van Blondie. ik ik even zo'n uh, zo stamper er doorheen uh, gooien. Hey, ik heb nog even een klein uh, dierennieuwtje. Dierennieuws? Uh, ja, ah. dierennieuws lijkt me wel. Uh, de zwartbrauwmuis Timalia. Je kent hem wel. Uh, ik heb er nooit van gehoord. Nee, nee. Dus, uh, waar kan ik hem tegenkomen? Ken je hem daar nog? Nee. Niet? Oh, niet. De zwartbrauwmuis Timalia is een vogel... die al 170 jaar is uitgestorven. Oh. En die dook vorige week heen, Ja. Oh. Plop koek, koek. Ja. Er was hier een ene ja. in, in, in, in, in Indonesië. Een vogelkenner die... Uh, ja, ik kon zijn ogen niet geloven. Uitgestorven jaar, gewaand. Uitgestorven die balen. Ik weet niet hoe, uh, hoe dan en wat dan. En, uh, maar ik, misschien dat ik Eddie even ga bellen. Erover. Eddie Zoe die is, uh, zoals je wellicht weet, vogelaar. Monitoloog. Ja, die, die staat met, altijd met een verrekijker in de tuin te kijken. Dus misschien kan hij er iets over. Maar dat is natuurlijk het highlight onder de vogelvogelaars. Ja. Vogel, ik was ooit in in in Venezuela, daar heb je, midden heb je uh, Eldorado. En dat is een gebied waar geloof van de 80.000 vogelsoorten er geloof ik de helft voorkomt of zo. Dus er gaan al die vogelaars toe. Fantastisch. Wat, wat ik wel altijd bijzonder vind, daarover gesproken, is dat we in Zandvoort, bij mijn weten, nog geen uh, groene halsbandparkiet hebben kunnen ontwaren. Nee, zijn blijven, blijven in Schalkwijk, daar bij die brug hangen. En in Haarlem zitten ze wel, inmiddels Amsterdam zitten wel. Ja, in ja, ja, Schalkwijk hangt, hangen bomen vol met. Uh, dus het is een kwestie achtbomen. van tijd dat we ze hier ook uh, gaan, dat gaan gaat te gebeuren. Maar het zijn vreemdelingen, dan houden we niet van een stand <lacht> uh, yeah, yeah. uh, Dus dan, Ik ga even de top 10 uh, met jullie doornemen, jongens. Uh, jullie hebben geen idee waar het over gaat. Nee. Sowieso goed. Uh, de top 10 van. Wij hebben echt niet zo heel slecht in, in Nederland. Zeker niet. Wij hebben, uh, het, qua zeker inkomen niet. staan wij op de 12e plaats qua inkomen. Oh, wereldwijd. Dus dat is niet heel slecht. En Ik ga even naar de top 10. Het gaat om het gemiddelde inkomen wat je verdient. Uh, dus begin maar jongens. Uh, roep eens wat landen waarvan je denkt het gemiddelde inkomen hoger is dan in Nederland. Uh, hoger dan in Nederland. Uh, laat ik zeggen Noorwegen. Uh, Noorwegen ja, Noorweg, klopt. Zevende plaats. Daar verdienen mensen gemiddeld 76.000 dollar. Ja. Ongeveer 60.000 euro denk ik. Per jaar gemiddeld. Het gaat om gemiddeld inkomen. Oh, okay. staat erin, uh, Canada ook? Nee. Is Monaco een land? Zwitserland. Ah, ah. okay. En uh, dan ga ik uh, toch weer ergens naar het noorden, Finland. Eh, uh, uh. Nee. Luxemburg. Ja, dat is natuurlijk. Oké. Okay. Ja, uh, Hallo. Uh, post, uh, postbussenstaatje. Daar wordt ja. het natuurlijk uh, Luxemburg. staat op de derde plek. Uh, uh, inkomen per jaar uh, nee. meer dan een ton. Nou, in het kader van de postbussenstaatjes uh, dacht ik uh, Zwitserland met Zurich, Maar die is dus niet nee, nee. Um, Ga ik helemaal naar het andere half uh, rond, naar de beneden. Ergens uh, Nieuw-Zeeland kom ik aan uit. Nee, jullie zijn <coughs> ja. vergeten. Echt één belangrijk gedeelte van de wereld waar iets uit de grond komt. Waar we allemaal op rijden. Uh, Saudi-Arabië. Verenigde voilà. uh... Arabische Emiraten op de achterste plek. Hmm. Achteren. Brunei. Ja, okay. Op de zesde plek, 80.000. Hoe wijd? Koeweit ook. Kille ja. kielen Koeweit. Uh, ga ik even verder? Qatar? Op één, heel goed. Qatar nee. op één. Zo. Je hebt drie kruisen, nee, je bent af. <laughs> nee, je hebt uh, Qatar. 132.000 dollar in Qatar. Nou, dat is natuurlijk ook. Ja. Houd daar wat over, want er gaan ongeveer 6.500 mensen uit, uh, uit arme landen ja, dood een stadion bouwen. Dus daar ook wel wat ho over. Hoe bizar is dat, hè? Ja, ja. helemaal toch jij ja, um, zit er, zit er oh, nou... hoeft helemaal niet te gaan, want jij hoeft niet voor voetbal. Nee. Zit er nee. ook nog een Europees land uh, in, ja, in, in zit Duitsland? Nee, er zit een hele verrassende bij. Oh, in, in Europa? Je... Ja, ja, het is grappig. Hongkong 10, op negende plaats Kuwait. Ja. Dan de Verenigde Arabische Emiraten al die Odistaatjes natuurlijk. Noorwegen 7e plek, had je al. Brunei 6e plek. Uh, op de vijfde plek staat verrassend genoeg Ierland. Ierland! Ja, nou, de Ieren! Je is niet te geloven! Ja, maar Het, het is dus gemiddeld, hè? Het, ja, het, het ja, IMF, ja. dus het zou ook kunnen zijn, kijk, het kan ook zijn dat, kijk, in India gaat het niet meer lukken, want daar, nee, nee. Da, daar is, zijn de rijken zo rijk, ja. uh, dat, weet je wel, 2% uh, van de rijken, die maken ongeveer het, het gemiddelde ja. inkomen. In uh, uh, China bijvoorbeeld. Ja, dat is de top. Ja. Zo fucking rijk, stond ja. ook, de top is zo ja. onwaarschijnlijk rijk, dat het, die kloof, dat wordt nooit een gemiddelde, dan nee. kom je nooit in dit soort lijstjes terecht. Maar, maar uh, Ierland op de vijfde plaats met 83.000 dollar per jaar. Dat is de Ieren, daar hoef je geen medelijden mee te hebben. Oh. Dan Singapore, uiteraard natuurlijk ook een, ja. uh, een, een, een staat waar het een en ander. Een tonnetje. Luxemburg, tonnetje ruim. En dan hebben we op de tweede plek Macau. Macau, dus ook ja, ook oh, Macau ja, ja, ja, oh. Die auto dat is natuurlijk ook, ook zo'n staat, zo eilandenstaat ja. Ja. een eilandenstaat. waar gewoon. Was van de Portugezen, geloof ik ook. Ja, ook. En ja. casino's, ja. Veel ja, vochten, ja logisch, logisch. En dat, daar gaan natuurlijk allerlei postbusjongetjes en ingewikkelde... Ja, die, dus dat zijn ongeveer uh, Hongkong, Koeweit, VNC, Renmineraten, Noorwegen, Brunei, Ierland, Singapore, Luxemburg, Macau en Qatar. Daar moet je zijn als je een beetje geld wil verdienen. Ja. Aha. Dus. Uh, ik, heb, uh, ik behoor niet tot die toplaag, dus ik blijf nee, ik lekker niet, hier. Maar uh, wat Tino al zei, Nederland is natuurlijk. Uh, twaalfde plek, plek, hè? Twaalfde plek. Twaalfde plek. Ja. Twaalfde plek. Ja. Dus, dus daar moeten we er nog iets aan doen uh, om uh, dat gemiddelde toch een beetje omhoog uh, te krikken, denk ik dan. Maar goed. Uh, ja, of, we of we gaan in Koeweit wonen. Ja, en deze ja. radioprogramma dan, uh, dit radioprogramma dan in koeweit? Ja Hoe zou dat zijn? Dat ik denk, denk dat ja. we binnen een week alle drie worden opgepakt. Dat denk ja, ik ook. Ik denk uh, uh, ook. Ongeknoopt ja. ergens aan een een of andere gallegang. Ja, dat maar. werkt daar anders dan hier in Nederland. Uh. Ja. ja, nog wel. Dus dat. Uh, in in uh, dat opzicht hebben we denk ik uh, weinig te klagen. kom ik toch weer terug op het uh, verhaal klagen. Toch? Ja, niet ik ga... de klagen zitten Hollanders in het bloed natuurlijk. Ja, zo is goed. Af, af ik heb een creepy maar... onderwerp gevonden. Ik ga eens wat bestellen. Is goed, hè? Hey. Uh, ik ga voor jullie, ik weet niet hoe uh, duur ze zijn, maar ik ga voor jullie allebei een zelfreinigende onderbroek bestellen. Tot zover het ritme ja, van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.